Vier weken lang, vijf dagen per week, verslagen van de afdeling Bijzondere Opdrachten. Ja, en u weet het misschien al, verslaggever Jan Westerhoff bemant deze week, deze eerste week, de afdeling Bijzondere Opdrachten. Het is een tweede dag en vanmorgen vertelde hij aan Jolien van den Heuvel wat zijn opdracht van vandaag is. Uh, dit gaat over gigant. Het jongerencentrum in Apeldoorn bestaat tien jaar. is op zich niet zo bijzonder. Was het niet dat er aan het initiatief een leuk verhaal verbonden is. En dat is dat twaalf jaar geleden een groepje jongeren het initiatief daarvoor nam. En dat het eigenlijk voortkwam uit een geheime communistische cel. Die een politiek jongerencentrum in Apeldoorn wilde hebben. Nou, er is een foto van, twaalf jaar geleden, in de Nieuwe Apeloosche krant verschenen. Dat verhaal natuurlijk niet. Jij zat bij die geheime communistische cel? Nee, die geheime communistische cel, die nodigde ook nog een paar andere jongeren uit om mee te doen. En daar zat ik bij. Maar het verhaal van, van, die, van het IKB, Internationale Communistenbond, was dat, is nooit verteld. En dat wil ik vandaag eens gaan doen. En er, was een, er is een artikel verschenen twaalf jaar geleden in de Nieuwe Apeloosche krant. Een verhaal geschreven door Beumer. Er was een foto bij op de slaapkamer van een van, van mijn vrienden... waar dan die club uh, wordt voorgesteld met allemaal hele wilde plannen. We nou, wisten amper van hoe je dat moest realiseren, maar plannen hadden we wel. Nou, ik wil die foto uit zien te achterhalen en kijken wat er met die mensen is gebeurd. Ja, Jan Westerhoff, voor in onze ochtenduitzending... We hebben Jan aan de telefoon als het goed is. Goedemiddag Jan. Nee, sterker nog, ik zit in de studio in Apeldoorn. Fantastisch. Nou, het ja, klinkt een stuk hier, beter ook meteen. Ik heb hier domicilie gekozen. En weet je wat ik voor me heb liggen? Nee, de foto het, waarschijnlijk. Precies. Ja. Goh. Ja. E, een artikel uit de nieuwe Apeldoornse krant. Daar, dat hoorde je bij die foto. Met als kop. Hele toer om smet van de tobbe uit te wissen. Groep jongeren sleutelt aan een open centrum. En dat is 4-8-1975. En er staan... Vijf personen op, waaronder ik zelf links. En dan Siwet Hogenberg, Ab van Noot, Joep Sander en Peter Veldhuis. En, het is, uh, die, en die foto heb ik, uh, en het artikel heb ik gevonden bij de Nieuwe Apelosse Krant in het archief. Dat had ik nooit verwacht dat ze dat nog zouden bewaren allemaal. Ja, en die mensen die zoek je nog steeds? Nou, ik heb uh, Siwet Hogenberg uh, gesproken. Ik ben bij hem op bezoek geweest op zijn werk, want hij werkt uh, samen met zijn vader in een steenhouwerij. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Om twee uur ontmoeten we elkaar in Gigant... En wie daar ook komt is Joep Sander. Die zat in Alkmaar. Die komt naar Apeldoorn nu als de donder. En uh, die doet eraan mee. En ik heb inmiddels het adres van Ab van Noot. Maar ik heb nog niet gesproken. Dus dat probeer ik nog te bereiken. En ik ben nog naastig op zoek naar Peter Veldhuis. En die wil ik graag spreken. Want hij, in het hele artikel komt hij één keer voor. Met onvergetelijke woorden. Dat ging toen over de Tobbe. Dat was het jongerencentrum wat gesloten werd. Wegens alle mogelijke ellende. Drugs en, uh, en, en vervuiling. En uh, corruptie. Weet ik wat. Uh, daartoe zei hij over die Tobbe het is inderdaad Tobben geworden nou dat vind ik zo'n prachtige citatie hm. dus hem wil ik zeker graag erbij hebben ja, maar die Peter Veldhuis ben je nog niet op het spoor? helemaal nog niet? nee, nou zijn uh, vader uh, had een bedrijfje waarmee uh, uh, reclameschilderingen werden gemaakt hij schilderde reclameteksten. hij is vertrokken uit Apeldoorn is het de laatste informatie die ik heb en hij zou naar Arnhem zijn gegaan dan heb ik alle Veldhuizen met D's en T's gebeld in Arnhem maar daar kan ik hem ook niet vinden dus dat is het grote probleem nog. En ik hoop dan een app nog aan de telefoon te krijgen. Ja, zullen we een, een soort oproepje doen, Jan, voor die Peter Veldhuis? Dat prachtig zijn, Wie weet waar iemand is? Ja. Dus uh, mensen die uh, de naam bekend voorkomen... Peter Veldhuis, hè, is het? Ja, ja, Peter Veldhuis. Kunnen even bellen met onze studio in Arnhem. Ons nummer is 085 51 11 33. En wie weet, Jan, kom je dan een stukje verder, hè? Ja. ja. Wat ga je dan uh, verder precies uh, doen vanmiddag? Nou, ik wil met, uh, met die jongens praten... ...over die tijd, want dat is nog midden jaren 70... Dat was de democrat, democratie, uh, ik wil zeggen terreur, maar dat, is, dat neem ik terug... Uh, ...het was de, de democratiegolf en dat betekende dat we met z'n allen van alles moesten bespreken. Maar natuurlijk, die, die jongens van de Internationale Communistenbond... ...hadden natuurlijk zo hun eigen idee over wat er met het jongerencentrum moest gebeuren. En als zegt Joep Sander in het interview wel... ...het zijn geen vast plannen die Joep Sander namens de initiatiefgroep vertolkt... ...zo staat het in de krant... Ik kan er niet nadrukkelijk genoeg op wijzen dat we alleen maar ideeën aandragen. Ideeën waar straks anderen over mogen beslissen. Nou, ik ga hem wel vragen of dat nou klopt hoor, dat idee. Het leuke is dat Gigant uiteindelijk een heel ander jongerencentrum is geworden. Wat wij toen met z'n uh, allen hadden bedacht. Maar het is gewoon een centrum waar, waar je een pilsje gaat drinken en waar hele leuke popgroepen komen, waar een filmhuis in is. En het politieke kleien, wat we van plan waren allemaal, dat, uh, daar is weinig van terecht gekomen. Ja, nou, we horen het resultaat uiteraard straks tussen vijf en zes in onze uitzending. Uh, Jan, die wil wilt ook nog even wat verder kijken naar een opdracht van vrijdag. Hè? Ja, daar hebben we vanmorgen heel eventjes over gehad. Dat is de Mystery Tour een bustocht tussen 12 en 2 s'nachts en dat gaan we live uitzenden en daar zit een opdracht in verborgen mijn opdracht, niet zoals deze dagen zal ik van tevoren vertellen deze opdracht die moet geraden worden en dat kunnen luisteraars doen door bijvoorbeeld erachter te komen waar de bus zich bevindt, dan hebben ze hem nog niet, de opdracht, maar dat helpt ze wel een eindje op weg en ze kunnen bellen s'nachts naar de studio, er zitten allerlei mensen klaar want die klus doe ik niet alleen er zijn een hele hoop collega's die meedoen en uh, dan moeten luisteraars zien te raden waar de, waar de bus zich bevindt en wat mijn geheime opdracht is. Ja, dat wordt ongetwijfeld heel spannend. Vrijdagnacht, tussen 12 en 2. Ja, we horen je vanavond, uh, vanmiddag moet ik zeggen, tussen 5 en 6 weer. Ja. Tot dan. nacht, de mystery tour van Omroep Gelderland. Een touringcar vol verrassingen en raadsels maakt een tocht door de provincie. De bus gaat van A naar B tussen 12 en 2. Telefonisch kunt u meedoen om te raden naar het werkelijke mysterie achter deze tour. Vrijdagnacht, 11 juli tussen 12 en 2, in een rechtstreekse uitzending van Omroep Gelderland. Oh, oh, oh, oh, oh. Dit is Omroep Gelderland, op Radio 1. Presentatie Peter van den Haan. Goedemiddag, en sterkte met de warmte, maar het wordt geloof ik iets koeler. Een volle uitzending, maar heel opdrachten. Vier weken lang, vijf dagen per week, geven verslaggevers van Omroep Gelderland zichzelf een opdracht. Ze beloven iets te zullen doen waar ze bang voor zijn, waar ze een onbekende ervaring mee kunnen opdoen, of waar ze gewoon heel nieuwsgierig naar zijn. In de ochtenduitzending vertellen ze wat ze van plan zijn. Tussen de middag hoort u hoe het ermee staat... en in de avonduitzending is het hele verhaal te horen. Vier weken lang, vijf dagen per week... verslagen van de afdeling Bijzondere Opdrachten. Jan Westerhof doet deze week de afdeling Bijzondere Opdrachten... en als u de ochtend, de middag en de... Deze uitzending allemaal heeft gevolgd van de Omroep Gelderland. Dan heeft u hem ook op deze tocht kunnen volgen. Hij is in het verleden gedoken. De Gigant, een jongerencentrum in Apeldoorn. De plannen om dat centrum op te zetten. Die werden zo'n twintig jaar geleden. Je moet uh, maar twaalf jaar. Twaalf jaar geleden werden die uh, ja, meer of meer opgezet. Ja. En jij bent eens gaan kijken omdat je daar vaak bij betrokken bent. Wat er nou allemaal van terecht is gekomen, want er zat zelfs een geheime communistische cel in. Ja, het wordt steeds spannender. Ja, ja, dat kan je wel zeggen, ja. De aanleiding ervoor was dat er een foto bestaat, dat hoorde bij een artikel in de Nieuwe Apeldoornse krant, waarop vijf mensen stonden. Het leek mij leuk om vijf van die actievoerders, het waren ze niet allemaal hoor, om die op te sporen en kijken of ik dan aan de hand van die foto's ook nog kon terugvinden. En ik ben vanmorgen daarom eerst maar eens even naar, gewoon naar de Apeldoornse krant gegaan en heb daar iemand gevraagd om me te helpen in het fotoarchief. Wat moet er precies op die foto staan? Ja, het is een foto op een slaapkamer van een van die mensen gemaakt. En er staan vijf of zes personen op. Maar het is, maar het is dus heel lang geleden hoor, twaalf jaar geleden. Maar dat is het gewoon ja, dat even, schoolgebouw. Oh, dat is een... Wacht even, dat is een... We hebben wel een aardig gifje van de uh, ja, gigant. Maar... Kijk eens, met lange haar. Snel... Ja, dat is duidelijk dus een tijd geleden, ja. Ja. <laughs> Zou dit niet kunnen zijn? Ja, dat is hem. Verrek. Hey, dat is hem. Dat is super snel, hè? Dat is een fantastisch, hè? Ja, nou, je ziet het, uh, ik heb hem hier liggen, hè? Lange haren. Baarden. Staat jij erbij? Ja, dat ben, ben jij. Ja, ja links staan. Niet te geloven. Ja. Ik had één adres had ik nog van een van die jongens, Siebert Hogenberg. Ik wist dat hij samen met zijn vader een steenhouwerij in Apeldoorn drijft. Dus ik ben meteen maar doorgereden naar zijn werkplaats. Nou, dat is wel een mooie hoor, geplaatst dat spul. Nou, het is wat, wat minder kwetsbaar, vind ik wel altijd het geplaatst. Ja, precies. Oké, okay, doe ik. Ja, ik zal mijn best erop doen. Goed zo, doe. Even een machine uitzetten hoor. Weet je nog uh, hoe jij bij die initiatiefgroep, wat zo heet, net toen gekomen bent? Uh, ja, dat was na afloop van een uh, actie tegen de vervanging van de Starfighters... ...waarvoor een, een toneelstukje uh, of tegen opgevoerd werd op het Radersplein. En vanuit de wereldwinkel uh, stond ik daar uh, stencils en dergelijke uit te delen. En na afloop van die actie uh, is besloten om uh, tot de oprichting van een jongenscentrum te komen. Omdat er op dat moment geen jongenscentrum was? Ja, en ook omdat we een uh, soort podium wilden hebben waarop uh, politieke acties uh, gevoerd uh, konden worden... Ik denk dat het aardig is om wat mensen op te sporen vandaag. Ik heb Joep Sander inmiddels gesproken. Die komt vanmiddag naar Gigant toe, naar oh, het gebouw. Het lijkt me heel leuk om die weer eens uh, te zien na al die jaren. Abnood heb ik nog niet. Weet jij waar die zit? Ik heb... Ja, zie je het. Hoogenberg. En Joep, die had ik inmiddels, daar had ik inmiddels het adres van te pakken. En daar had ik een afspraak al meegemaakt om om twee uur naar Gigant te komen. Op nood heb ik nog wel het telefoonnummer van te pakken gekregen. Die woont in Breda, daar heb ik eventjes mee gesproken. Alleen Peter Veldhuis, daar weet niemand meer wat van. En het lijkt wel of die van de aardbodem verdwenen is. Zoals gezegd, vanmiddag om twee uur in Gigant op het podium. Siwert en Joep. En je moet het maar niet kwalijk nemen hoor, maar je krijgt toch wel het sfeertje van weet je nog wel daar op dat podium. Heb je, heb je leuke dingen bij je? Ja, dat is het allemaal. Heb jij je, je het, je het allemaal goed verwaard? Heb je Het iets... net waar, is Ja, iets netter hoort, niet echt vol worden. Uh... Had jij die foto ook nog? Nee, die heb ik dus niet gevonden. Maar ik moet zeggen, mijn archief ziet er zo netjes uit. Maar dat is een hele troep ook wat ergens anders ligt om. Ja, er komen die fantastische groezelige stencils tevoorschijn. Ja, ja. Oh, tikfout altijd. Oh, Ach ze timmen. En niet te lezen, omdat de stencilmachine niet zo goed was, en Jan. Hey, hey, oh, dat is joh. hem wel. Ik ja, ik heb goed gekeken. Hier zit hij, de foto. De foto. Ja, hier laat hij door. Ja, ik heb hem wel dus. Ja. Joep, jij moet vertellen, omdat jij toen toch zo'n beetje het brein achter de hele zaak was, volgens mij. <laughs> hoe het eerste idee geboren is. Oh ja. Dat is in die geheime communistische cel van jullie gebeurd, hè? Ja, dat was altijd heel spannend, Jan. <lacht> dan zaten we op dat fletje daar ergens in Zevenhuizen. en dan uh, stond Peter daar voor de deur met zijn mitrailleur. en Henny met de hand bij de papierversnipperaar Voor het weken geval. daar ja. Het ook, maar ook voor het geval daar een vrijwilliger van. Uh, de initiatiefgroep Open Jongerencentrum binnen zou komen. En al, ja, zo ging dat? Um, nou, ik denk dat het... Um, het is inderdaad een beetje ontstaan vanuit de uh, sympathisante groep van de IKB destijds. Dat is wat nou de, de SAP heet. Die Socialistische Arbeiderspartij. En toen heette het de Internationale Communistenbond. <laughs> en het was een uh, sympathisante groep, niet zo heel erg fanatiek. Maar, uh, en die hadden behoefte aan uh, om eens iets te doen in de maatschappij... En ja, een jongerencentrum was uh, toen voor iedereen een heel duidelijk aantoonbaar gemis. En ook iets waarin je, waarmee je als politieke partij en niet onterecht uh, ja, bezig kunt houden met de maatschappij. Waarmee je denkt bezig te moeten zijn. Nou, en maar kun je dat en herinneren dat dat hoe, hoe dat idee geboren werd dan? Ja nou, ik, uh, het idee, het allerprilste was het uh, niet van mij afkomstig, zeg Maar ik denk van Peter Veldhuis of... Misschien iemand anders die... Uh, bedoel, wij waren maar sympathisanten in die ik erbij. Dat <lacht> ik <een> <lacht> Misschien dat iemand anders dat ergens op hoger niveau bedacht had. Maar in ieder geval op een gegeven moment in een uh, vergadering... Toen kwam naar voren van... Joep, moet je eens luisteren? En dan zou ik toch iets anders onthullen. Want er zitten soms veel materialistische dingen achter. Uh, communistische complotten en zo. Nee, dat uh, van... Uh, nou, we moeten ze maar zijn jongeren zijn te gaan werken. dus dan gelijk een leuke baan voor jou, Joep. Want ik was werkloos in die tijd. <lacht> Ik ben er niet, volgens mij niet op die manier op ingegaan hoor. Joep Sander. Ja. Van die groep van vijf van de foto heeft alleen Siewert eigenlijk de opening tien jaar geleden nog meegemaakt. Als medewerker. En natuurlijk pakte het dan allemaal heel anders uit dan wij ons hadden voorgesteld. Al die creativiteit en het politieke bewustzijn dat moest worden bevorderd. In de praktijk ging dat wel even anders. Maar al snel blijkt dat het eigenlijk heel erg leuk was om bandjes hier naartoe te halen. En veel leuker dan politiek. <laughs> heel veel leuker als politiek. En uh, al eigenlijk vanaf het begin van Gigant is dat ook de voornaamste poot geworden. En de kleitafels van de creatieve werkgroepjes hebben er ook nooit gestaan. Nou, ik geloof een maand. Maar er was, was gelukkig al snel geen plek meer voor. Is dat voor jou een teleurstelling, Joep? Um, ah. Ik vind het wel een beetje jammer, ja. Maar van de andere kant ben ik vooral... Uh, toch een beetje trots erop dat die tent hier nog steeds staat. En er gebeuren ook goede dingen. Ik vind het een teleurstelling. Ik vind het een beetje... Be beperkte visie op het geld. Wat ik belangrijk vind is dat, er, uh, dat jongeren ook een politieke factor zijn en ook een uh, maatschappelijke factor. En dat je daar dus ook iets mee doe doet ook al komen ze voornamelijk voor zitten. Het is toch zo dat zij uh, tegenwoordig al tot 27 jaar gekort worden vanwege enzovoort. enzovoort. Dat zijn dingen waar je mee te maken hebt. En of je dat met kleitafels doet, nou dat heb ik nooit het belangrijkste, als het belangrijkste gezien. Maar dingen die in het begin gebeuren, zoals die, die krant, de aapkrant of zo heet. het waar Basje... Donker van Heel nog actief in was. Nou, dat vond ik wel weer belangrijke dingen. Dus je op zo'n manier toch nog iets verder gaat uh, kijkt in de, in de maatschappij om je heen. En niet alleen maar een uh, broodje cultuur doet en dan weer naar buiten hobbelt en zo. Ja, ik denk dat Joep uh, het minst veranderd is van het stel wat aanwezig was. Dat de anderen toch iets anders overdenken na tien jaar. Kijk eens aan. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer het verleden kunnen oprakelen. Morgenochtend tussen kwart over zeven en acht uur dan zit jij hier weer. En dan vertel je wat je jezelf morgen weer als opdracht stelt. Succes ermee. Ik ben uiteraard benieuwd. Wij gaan gauw naar een goede bekende